met het NOS Journaal. In Nederland zijn te weinig burgerhulpverleners, dat zegt de Hartstichting. Het zijn vrijwilligers die mensen kunnen helpen die buiten het ziekenhuis een hartstilstand krijgen. 25% van de mensen heeft een geldig reanimatiecertificaat... terwijl maar 5% zich aanmeldt als vrijwilliger. Volgens de Hartstichting komt dat doordat mensen bang zijn om iets fout te doen... In totaal zijn er 25.000 mensen nodig om ervoor te zorgen dat er in elke buurt burgerhulpverleners zijn. Doorgaans zijn die mensen veel sneller met hun hulp dan de ambulance en dat kan levens redden. De brand van afgelopen avond in een trein bij Oude Water ontstond waarschijnlijk doordat een as ergens tegen aanschuurde, meldt ProRail. Het gebeurde rond half acht toen de trein door een Zuid-Hollands weiland reed. Het was lastig om de reizigers weg te krijgen van die plek. Uiteindelijk lukt het om 120 mensen met bussen naar Gouda te brengen. Niemand raakte gewond. De brandweer heeft het vuur geblust. De trein staat nog in het weiland tussen Woerden en Gouda. Het is onbekend wanneer die kan worden weggesleept. D66-kamerlid van Berkel zegt dat ze nooit de bedoeling heeft gehad... om een verkeerde indruk te maken met haar cv. Ze trekt zich terug als kandidaat staatssecretaris van Financiën... omdat er op haar cv opleidingen stonden die ze niet had gevolgd of afgemaakt. Een olifantenbot dat archeologen in het zuiden van Spanje hebben gevonden... toont mogelijk aan dat ruim 2000 jaar geleden... een horde krijgsolifanten door Europa is getrokken. Volgens onderzoekers is het de eerste aanwijzing... dat de Carthagese generaal Hannibal... inderdaad met zijn olifanten over de Alpen is gegaan... om de Romeinen aan te vallen. Dan het weer. Vanuit het westen trekken er buien over het land. De temperatuur daalt naar 1 of 2 graden. In het noorden kan het licht vriezen... Ook overdag veel bijen, mogelijk met hagel, natte sneeuw en onweer. Tussendoor ook zon, het wordt 6 graden. Dit was het NOS Journal ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de nacht. Gonna know me But I know you Singing and I think It can only get better It can only get It can only get Think it all from me You know, I know that Things can only get myself in me I lose track of time forgettable too Download de ZFM-app en blijf op de hoogte van het de nieuws uit Zandvoort. Passion I'm yeah. yeah. van Zandvoort. Dit is ZFM. Ja, hallo Anna, hallo. Ja, hallo. Loving her. tell me what else is magic for she thinks it's better 106.9 FM